dat je zelf ook wel ziet hoe uh, mooi sfeer het hier is. We are tot zover het ritme van Zief via de kabel op 104.5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 Muzikant Spinvis noemt Simon Vinkenogen een grote inspirator. De dichter overleed vannacht aan een hersenbloeding. Volgens Spinvis was Vinkenogen een energiebron waarvan je kon drinken. De twee traden de afgelopen zes jaar samen op. De stichting Poetry International zegt dat de nationale en internationale poëzie... zijn grootste ambassadeur heeft verloren. Simon Vinkenogen is 80 jaar geworden. De man die gisteren bij een brand in Nijmegen zwaar gewond raakte, is vandaag overleden. Hij werkte bij het bedrijf waarna een ontploffing in een hal brand uitbrak. Een tweede werknemer die op het terrein van het bedrijf was, bleef ongedeerd. De Arbeidsinspectie en Technische Recherche onderzoeken de oorzaak van de brand in Nijmegen. Drie loodzware transformatoren zijn dit weekend over de weg vervoerd van Hoek van Holland naar Westerlee. De apparaten van Tennet, de beheerder van het elektriciteitsnet, wegen elk 330 ton. Voor het transport waren weggedeelten afgesloten en moesten acht tijdelijke bruggen worden gebouwd. Langs de route keken duizenden mensen naar de drie trailers met transformatoren. In België hebben zes mensen Mexicaanse griep opgelopen op het festival Werchter. Dat festival trok begin deze maand drie dagen lang zeker 150.000 bezoekers. Eerst werd het virus vastgesteld bij één bezoeker van Werchter. Het Belgische Influenza-instituut noemde toen het besmettingsgevaar tijdens een popfestival erg klein... omdat het in de open lucht is en mensen maar kort met elkaar in contact zijn. De negende toer-etappe is gewonnen door de Fransman Federico. De Italiaan Pellizotti werd tweede. De twee reden al kort na de start in een kopgroep. De rit door de Pyreneeën voerde over onder meer de Tour Malais. In de top van het algemeen klassement verandert niets. De Italiaan Nocentini behoudt het geel. De Spanjaard Contador volgt op zes seconden en Lance Armstrong op acht. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het droog en schijnt de zon af en toe morgen geregeld zon vooral in het noorden en oosten ook een enkele bui en het wordt dan ongeveer 23 graden dit was het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 Een hele goede avond, Joop. Ja, Daan ook. En luisteraars, uiteraard. Luisteraars. Onze grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Jacques Jongmonds. Is er onder, onderweg? De deuropening. Jawel, hij staat helemaal te swingen. Hij hoorde al de hele goede muziek, uiteraard. Vanavond is het bluesavond van CFM. En we hebben weer een heleboel aardige, zeg uh, ik aardige, verschrikkelijk mooie nummers voor u meegenomen. Waaronder dit vorige het nummer, dat heette uh, Wang Deng Doodle. En uiteraard, ja, wie is er bekend mee geworden? Coco Taylor, vier weken geleden helaas, overleden op 80-jarige leeftijd. De hartstikke dag, <dood>, Jack. <laughs> ja, inderdaad. Het geval van. Oh, ik ben dood. Oh, ja. Maar wel jammer, want ja, het was ja. een. Uh... De Queen of Blues. De blues ja, weet je wat mij opviel? Dat er zo verdomd weinig mensen waren die dat kenden. Ja, dat is inderdaad heel frappant. Want ze tint toch al echt een jaartje of 40 aan de, tind... dus aan de Dijk hoor. Ik, 45 je? jaar ook, ja Ze ja, dan... ja, heeft dat grote harde. successen gehad. Ja. Maar hier in Europa is het... Uh... Ja, het blijkbaar. Ze heet ook in Amerika de Queen of Blues. de yeah. Queen of Blues. Nou, ga maar luisteren, dan hoor je waarom. Ja, nou, duidelijk, absoluut. Uh, dit, dit nummer, dat uh, was dan uh, Wang Dangdoodle. En dat is haar grootste hit in Europa geweest. Ja. Wist je dat? De ja, enige natuurlijk wist je dat daar. De enige volgens mij ook. <laughs> Goed. We gaan eventjes uh, heel ver terug in de tijd. Tenminste, behoorlijk ver terug in de tijd. Uh, met Namelijk met uh, een nummer van uh, QB and the Blizzards. Wie? QB and the Blizzards gespeeld op het afscheidsconcert in uh, 1973 namens afscheid hè? dat is een, uh, op uh, opgenomen. Is een opgenomen. Ja, ja, ja. opgenomen ja. ik heb die LP nog steeds vasthouden, en dit, dit is een nummer van Somebody Will Know Someday Somebody Will Know Someday Why you walked out on me Somebody will know someday Why you walked out Someday, the tears are in my eyes. Somebody will see someday. Some somebody will see someday. The tears. Free Baby, overtewel Somebody Will Know Someday Cuby in the Blizzards, van het uh, enige afscheidsongest uh, uh, concert, en Jacques, laten we hopen dat het het laatste was ook, hè? Wat? Afscheid? Dat we tot een lange eeuwigheid door mogen gaan. Ah, uh, joh, Harry Musquet, die gaat door totdat hij er dood ja, bij de heer Ja, het is bijna Harry, Heintje Davids Muske zou je bijna gaan zeggen. Nou, nee! <laughs> Trouwens, ik wil even een minuut stilte. Oké, okay, voor wie? Bolle-Jan. Oh, ja, hij is hier overleden. Hij is dood. Ja, nou, dat kan gebeuren gebeurt wie? vaak met mensen twee maanden na zijn vrouw Ach, wie is bullion bullion dat is de vader van René Froger Oh, okay. Dat was een café uitbater in uh, een heel klein straatje in Amsterdam. En die heeft hele vieze muziek gemaakt. En als je daar was en je had een goede slok op, dan piste drollig. je in je broek van het lachen. Ja. Dat, is werkelijk. Het is dat is grandioos. Ja. Ik heb het één keer mee mogen maken. Een paar, paar keer gingen we maken. met Duitse gasten naartoe. Die verstonden er toch niks nee. van. Dus <laughs> dat was goed. Ja. Goed, hey, ik, en, heb en, een, ik heb een nieuwtje eventjes nou, tussendoor. Op dat andere radiostation hebben we regelmatig muziek gedraaid van de Delta Warriors. Ja. Dat Warriors die hebben een live cd op de markt gebracht. Laat je hebt hem. Nee. Oh. Jawel, heb ik, ik heb hem wel natuurlijk. Uh, Li live in San Francisco. En die is via Bolcom, Bolcom gewoon te bestenden. Hier in Nederland. Hier in Nederland. Zo, zo, zo. Nou, ze beginnen het te leren. Dus het begint er uh, begint het op, op te lijken. Goed. Um, uh, <laughs> Dat dan wil ik het even hebben over een, het, het Maryport Blues Festival. Yep. Want die hebben daar eventjes een partij gasten uitgenodigd. Dat wil je echt niet weten eigenlijk. Ten eerste John Mayle, de godvader van de blues. Engelse blues, British blues. Ten tweede Taj Mahal. En dat is natuurlijk een van de meest prominente blues figuren van... Uh, de Fisherman's films. Blues. Ja, geweldig. En ten derde Jethro Tull. En dat is ook een van de meest succesvolle en vernieuwende uh, Britse rockbands uh, van de laatste 40 jaar. Ja. Uh, dat uh, festival is uh, op uh, vrijdag 24... Dan komt uh, Till. Uh, John Mail is op zaterdag 25, en uh, Just Mahal op zondag 26 juli. En meer informatie uh, kunt u vinden op www.maryportblues.co.uk. Wauw. Dan komt er... Uh, Waar wordt het gehouden? Uh, Maryport. Is het? Maryport in Engeland. Maryport is een headlineplaatsje plaatsje in het graafstad Cumbria. En dat ligt tegenover uh, Noord-Ierland, zeg maar. Okay. Het Engelse gedeelte. Oké. Okay. Het is een... Klein plaatsje, kleine Sansworth, 11.000 inwoners plus. Oh, dan zie je toch waar een klein plaatsje groot in kan zijn. Drie van die headliners is toch grandioos? Ja, natuurlijk. Maar leuk. zit er ook nog wat omheen. Uh, een klein beetje. Okay. Ja, je hebt eigenlijk niet veel meer nodig als je Lijker, zoveel hebt. Dat lijkt me ook. <laughs> ja. Het was eigenlijk in eerste instantie een eendags uh, festival. En dat is eigenlijk uitge. En dat was dan in de stadshal. Het is een klein plaatje, dus er zal niet al te veel geweest zijn. Maar nu is het dan uh, enkele duizenden bezoekers. En het is een van de grootste bluesfestivals in de UK. Helemaal top. Ja. Dan komt er uh, op 10 juli uh, iets heel bijzonders in, uh, in Haarlem. Oorspronkelijk zou daar in het patronaat optreden Robin Ford. Zeg me maar helemaal niks. Kaartjes waren nee, 25 euro. Dat vind ik nogal wat. Maar die kan te zaken kan die niet komen. En daarvoor in de plaats komt Susan Tedeschi. Een Amerikaanse uit Boston, die uh, eigenlijk tot de nieuwe Amerikaanse blues scene hoort. En haar, uh, zij vraagt 17.50 dan entree. Als je een kaartje hebt voor Ruben Ford is, blijft het geld dat je krijgt aan de kassa dan 7,50 terug. Uh, de zaal gaat open om uh, even kijken. 20.30 en het concert begint om 21.00 uur in de kleine zaal van het patromaat. Uh, wij hebben uiteraard, zou ik bijna zeggen, een, een nummer van uh, de indexie uh, meegenomen... Can't Sleep at Night van haar ene laatste album en dat is uh, het laatste album Back to the River. De Deschke. Binnenkort in Haarlem. 10 juli is het zover. Dan kunt u haar uh, gaan uh, bewonderen. Mooie ik, dame trouwens. Ja, maar ik weet niet wat ik ervan moet denken van de muziek. Ja, het is moderne blues. Jij bent er natuurlijk eentje van de oude stempel. Nee, Dat nee, weet nee, ik nee, wel. Nee, ja, Oké, Ook wel een beetje, maar. Okay. Het is een beetje, beetje magertjes, vind ik. Ik heb uh, dit, is, uh, dit is in mijn ogen echt een blues nummer. Ik heb andere nummers van de gehoord. En dat is het. Uh, uh, ja, een, uh, uh, een beetje uit de jaren 60. Ook wel lekker. Hmm. Ga er maar naar live, hoor. daar hou je er wel van. Goed, we gaan nog even naar de agenda toe. 28 juni, volgende week zondag, is de zesde editie van de Botermarkt Blues. Op de Motormarkt in Harlem, uiteraard. Ja. Daar treedt als klap op de vuurpijl op de Jan Riebroek bent Rijbroek bent Rijbroek band, ja. Die is een jaar geleden daar gestopt. En die haalt speciaal voor het Botermarkt Blues Festival. Zijn gitaar nog een keertje ervoor zijn. En treedt erop vanaf half acht tot negen uur. Het andere line-up is Riddles Chiefs... van 1 tot 2, van half 3 tot half 4... Ronnie Richardson en the Inner Dance Experience... van 4 tot 5, Sian's Walsh Band... van half 6 tot 7, T99... en vanaf half 8 tot 9 dan de Janne Rijbroek Band. Dan nog een in, in Haarlem. Daar is ze dan even kijken. Op 21 augustus is het Haarlem Jazzstad... en daar treedt op... Een hele controversiële, eigenlijk flaboyante performer, zoals dat heet. Chris Jagger, de broer van... Mick. Ja inderdaad. Hij treedt op met, uh, Dirk met de Jan... Nederlander, Dirk-Jan Vennik. Met Dirk-Jan Vennik treedt ja. hij op. Die heeft hem uitgenodigd. En uh, uh, dat, is, ja, dat lijkt me geweldig om dat te gaan volgen. Ja, ik las het. <coughs> dat, hij, dat hij erbij zou zijn. Het, uh, wat ik weet is dat het een, een uitzonderlijk goede muzikant is. Dus, hij is in uh, Engeland heel erg gewaardeerd. Ja, treedt dus veel uh, op op bluesfestivals. Dat en hij zo. heeft uh, dezelfde manier van uh, zich bewegen op het podium als zijn broer. Als broer. Dus, uh, het ja. is een drukte makertje. Ja, ja, nou, dat staat dan duidelijk ik kun je er makkelijk bij hebben. <laughs> dan uh, nog eventjes, uh, ook uh, in juli dan, op uh, 10 juli, dan uh, uh, hebben we het Noorsi Jazz Festival. Ja. Daar ja. treedt op uh, Joe Bonamassa in plaats van Robin Thicke. En die treedt op voor BB King. Nou, dat wordt lachen in dezelfde zaal. Dat is genieten van de blues natuurlijk. Kan niet ja. anders. Ja. Noorsi Jazz Festival. Uh, Joe Bonamassa op uh, 10 juli van half acht tot kwart van negen. En van negen tot kwart over tien BB King op het uh, Noorsi Jazz Festival. ...in Ahoy in Rotterdam. Tijd voor weer een beetje muziek, Dan, denk ik. eens so langzamerhand, hè? Ja, dat vind ik ook. Kas Lux. I still miss someone. Ja. Yeah. The, ...the cold wild wind will come sweethearts walk by together and I still miss someone I go out on a party and look for a little fun but I find I never got over those blue eyes I see them everywhere I miss those arms and health. Now I say nog steeds naar zier van Blues op de even maandagavonden tenminste van de evenweken dan natuurlijk Remembering Stevie nou ja. dat moet Stevie uh, Ray Vaughan zijn natuurlijk ja. dat kan niet anders, ja. ook lettend op het gitaarspel wat ja. hij uh, uh, tadeloos neerzet dat kan gewoon niet anders, lekker muziek <coughs> een van de volgende uitzendingen zullen we overigens uh, proberen of iemand aan de lijn kunnen vinden van, krijgen van het uh, Blues Festival wat uh, in augustus in Giethoorn Okay. Gaat plaatsvinden okay. Dat is natuurlijk toch wel even de moeite waard Zo'n pittoresk dorpje ja, dat, is, dat is een groot blues festival Er spelen bands op de trappetjes uh, Over het water ja, ja, heen dat brug is echt, heet Bruggetjes uh, heette dat over het algemeen die Trappetjes, bruggetjes, uh, <laughs> dinges uh, Houten plankieren Noem op, maar gewoon een, een goede ambiance Klein dorp, goede muziek ja. En uh, we gaan kijken of we daar iemand van aan uh, de tafel kunnen krijgen uh, Nog even een nieuwtje want uh, hoogstwaarschijnlijk gaat tijdens het uh, jazzfestival in Zandvoort... het eerste uh, weekend van augustus, rondom 1 augustus... is dat ook de coachje Cotton in Zandvoort optreden. Dat zal tijd worden. Ja. Ik bedoel, ze hebben al op Curaçao gespeeld. Met een geweldige zangeres. Ja, en met die zangeres zijn ze op dit moment een, uh, een cd aan het opnemen. En dat is ja, verschrikkelijk goede is muziek. Mooi, mooi verhaal trouwens, want uh, hoe heet die? Uh... Boudewijn Loopman. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Uh... Ben je, ben je, zeg het nou? Ja, ja, zeg het nou, uh, Hoe heet die nou, die, die altijd in Amerika zit? Uh, die andere. Ben je, ben... Die zanger. Ja, ja, ja, die weet ik gitarist wel. bedoel je. Die gitarist. <laughs> okay, die ook dat, dat autosportkanaal had op, ja. op de satelliet. In ieder geval die was in Chicago en die uh, liep met zijn uh, hart onder zijn arm. Stapte in een bluescafé binnen, blues binnen. Zag daar een gigantische vrouw, zwart. Ja, het op is het podium ongelofelijk staan. hoor. Het is echt. Dat het kunnen het wij echt... met z'n tweeën ronddraaien. Ja. Je, nou, en u kent ons, dus dan weet u ongeveer <laughs> wat voor disaster daar op je afkomt. Maar oh, oh, een strog waar je helemaal zingen, ziek van ja. wordt. Ja, Ongeloof. Ze dat hebben het... er gelijk uh, meegenomen naar Curaçao, waar ze een week op moesten treden. En dat is zo goed bevallen dat ze waarschijnlijk dit jaar weer gaan. Maar, Gran maar Gran heet ze. op dit moment een uh, opname zijn aan het maken. En uh, daar. Uh, Dave, de cd daarvan die, die krijgen we on... nou, ongetwijfeld krijgen we dan het nieuwtje heeft. dat als ze, als ze drie optredens kunnen krijgen in Zandvoort, komen, ze. dan halen ze die dame ook naar ja. Zandvoort toe ja. Ja, dat, dat, dat wordt dat een sensatie. Moet je echt meemaken ja, dat want wordt echt een sensatie. Ten eerste is de cozy Cotton Band. Dat is natuurlijk Half Zandvoort. Dat is al een ontzettend goede band. Maakt hele goede blues. Slow blues. Op tempo. Maakt niet uit. Ze kunnen alles aan. En dan die hele grote tante erbij. Ja, dat wordt echt geniet. Dat zal, dat zal Loog, Loogman daar klein bij zijn, <laughs> trouwens. Hé? De nou, jongens. <laughs> dat is een klein jochie. Hé, hey, maar een andere die ook een sensatie was. Omdat hij albino was. En een ongelooflijk grote strot had. Dat was Johnny Winter. Uh, samen met zijn broer heeft hij uh, furoren gemaakt in dit Amerika van de 60, 70 jaren. En uh, nu nog steeds actief als, uh, als blueszanger. Uh, ja, we gaan er gewoon naar Johnny Winter, I Smell Trouble. Ah talk about me Oh, not and day I said, Lord, so give in God, the other way Although I thought I was. not running high My face trouble with a smile Oh, but tell me back I'm still in trouble Way over land Way up there ahead of me Bye. Way open and the way up there ahead of me where the trouble The Jumbo is I just want, I just want, I just want, oh, let me be I smell trouble yeah. Ja Het begint steeds gezelliger te worden hier in de studio Nou, het is maar wat je gezellig doet natuurlijk Nou ja, het is best een aardige jongen, laat ik het zo zeggen Ja, mij hij is zo lang Heel lang. Dat is lang. Dus lang lekker. Ja, dat is lang lekker. En dat is wel langzaam, jongens. Oh. En langzaam. Hey, uh, we, we, gaan, we gaan daar wat, wat meer van draaien. Edgar en Johnny Wendt. Ja, hele goede muziek. Dat is een live nummer? Het, het, het leuke is dat ze allerlei soorten muziek spelen. Hè, want ze, ze hebben ook hard rock nummeren. Uh, rock en roll. en roll. Frankenstein is daar een uh, ongelooflijk goed voorbeeld van. Klopt helemaal. Maar die gaan we een keertje draaien. Hey, jij had nog wat van, uh, van onze grote vriend Touch Mahal? Ja, dat moet ik even kijken waar ik het op staan. Dat is ja. ik hier. De Blauwen, de But I'm gonna be out of reach Oh, darling Take off Them old shoes Ooh, Stand up in front of me, honey Ooh, Give me them new Ooh, Love you. you know, pretty mama, I'm fishing in the deep blue sea Honey, I got all the cow, cow Falling me Take off your shoes. Ah, slice me so And Give me the new rule of blues. I'm hanging out at Barretto's. Shush on the Man, the music's sweeter than it's ever been for me and you. Love me like. what you do. Hey, hey, hey, give me the big lonely Heb ik ook een knop of niet? Ik heb nooit nooit geweten <laughs> dat jij zo'n country Western fan was. Ja, dit is heel toevallig. <laughs> <laughs> ja, dit komt, dit <laughs> komt kom zo uit roid. Ja, maar dit is toch wel een beetje slidegitaar. Het is toch geen ja, hè, ja maar ja, niet maar elke slidegitaar is blues nee, natuurlijk. Dat is hè? Wel waar, maar dit is wel tasmaal. Ja, en? Oké, okay, gaan we wat anders doen. Let op. Ja, nou, zie je. Dan gaat, gaat hij weer hè? Dan gooit je gauw wat anders doen.